voor zijn verstandelijk beperkte dochter Nienke... een beeldhorloge ontwikkelde. Dat Nienke meer grip op de tijd geeft. En in dit uur wil ik graag van u weten... welke innoverende uitvinding uw leven heeft veranderd. Makkelijker heeft gemaakt misschien. Misschien is dat die nieuwe pacemaker... die maakt dat u weer veel meer energie heeft... Of waant u zich dankzij die nieuwe beenprothese een nieuwe Oscar Pistorius? U weet wel, die Zuid-Afrikaanse atleet die morgen op kunstbenen... de Olympische finale loopt van de 4x400 meter estafette. Pistorius, een man die al eerder in deze Olympische dagen... enorme indruk maakte in Londen. Pistorius zal vertrekken vanuit baan 6. En boven hem zit Santos, de op 1 na snelste dit seizoen over 400 meter.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 Santos na de halve finale. We zien Pistorius dus terug in de volgende ronde. Ja, inderdaad, een bijzondere atleet die Oscar Pistorius. Het gaat dus vannacht in Casa Luna in dit tweede uur over uitvindingen die uw leven veranderd hebben, die uw leven verbeterd hebben. Het hoeven natuurlijk niet noodzakelijkerwijs, alleen medische uitvindingen te zijn. U kunt bellen met 0800-1121. Mailen kan naar Kazaluna.nl. En Twitter, ik kan vannacht uh, natuurlijk ook met hashtag Casa Luna. Ja, en ook de muziek, ik zei dat in het vorige uur ook al... Eh, heeft alles met tijd te maken. Het, het gaat om liedjes vannacht rondom het thema tijd. Zoals dit liedje van Maarten van Roosendaal. Over de, de tijd die vooruit geduwd wordt. Dit is Marlon. Lopen, netjes met twee woorden spreken, en Marlon is pas twee. Marlon moet viool gaan spelen, maar muzikaal dat is hij. Als papa aan de piano zit, danst Marlon met haar mee. Dans, Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon dans. Dans, dans, dans. Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. Marlon kan al lezen, kan al schrijven op zijn vijfde. Een puzzel voor achtjarigen zet hij zo in elkaar. Zijn viool hangt aan de wilgen, want hij heeft laatst een TMF gezien. Dus nu schrijft Marlon liedjes en Marlon speelt gitaar. Dans, Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. Dans, dans, dans. dans, Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. Marlon, Marlon, dans. En Marlon is nu negen en dat geeft wel zoveel problemen. Hij gaat steeds vaker uit. En hij komt steeds bad thuis. Hij rookt dan wat niet stiekem meer. En als ze ouders weer, dan moet hij dat zelf maar weer. Hij is getrouwd, is ongelukkig. Hij is dan nog alweer 16 en dan slaat de weemoed toe. Zoveel kansen laten lopen en deze trekkigheid, hij haat het. Nee, Marlon wil niet dansen, maar Marlon is zo moedig Zijn ze trotse ouders die nu al tijden wachten op een verzorgingsplat in Zeist. En dat kan al wel even duren, dat is een kwestie van urgentie. Kijk, Marlon danst de tuin in, want hij staat boven aan de lijst. Maarten van Rosendaal, onlangs presenteerde hij nog een zomernacht... in de reeks zomernachten van Casa Luna. Marlon was dit van zijn album Verzameld Werk. Uitvindingen die uw leven veranderd hebben, die uw leven verbeterd hebben. Daarover kunt u bellen vannacht met ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. U mail is welkom op casaluna.ncrv.nl. En twitter ik kan dan weer met hashtag Casaluna. Mevrouw Nieuwenhuizen, goedenacht. Goedenacht. Welke uitvinding heeft uw leven veranderd? Of misschien zelfs wel verbeterd? Uh, een de heuprothese. De heuprothese. En wanneer heeft u een he heupprothese gekregen, mevrouw Nieuwenhuizen? Ik ben nou 81. En de eerste kreeg ik uh, daar... Uh, ik hoor een heel raar gepraat doorheen. Oh, dat ben ik niet. Nee, nee. Spijt nou, het is me. Het mijn gaan... eigen echo. Oh, het is uw eigen echo. Nou, we gaan kijken of we er iets aan kunnen doen, mevrouw Nieuwenhuizen. Nou ja, ik praat wel door. Oké, okay, graag. U kreeg uw ik, eerste heupprothese. dat ging u vertellen. Ja, dat is, uh, ik geloof, uh, twintig jaar geleden of zoiets. Mm -hmm. En uh, dat was in het buitenland. Na het skiën was ik gewoon door mijn heup gezakt, want die heup was op, mm -hmm. zeg maar. En u was niet eerder gewaarschuwd of jawel, had geen pijn? Ik, of, of, dat jawel, vreselijke pijn, maar je wordt niet meteen geholpen. Je moet eerst met pijnstillers dat zo'n heup helemaal niet meer wil. Mm -hmm, mm -hmm. En dat gebeurde bij, bij mij dus op een gegeven moment bij het skiën. Ik had geen botsing of wat dan ook, ging gewoon door mijn heup. En toen ben ik in het buitenland geopereerd. Ja. En, uh, maar na een poos kwam ook de tweede aan de beurt. En ik had toen in een uh, krantartikel gelezen... dat een Nederlands professor had gezegd dat er toch eigenlijk... ...op heupprotheses ...een keurmerk moest zijn. Mm -hmm. Omdat... ...een heleboel van zijn... ...geachte collega's... Eh, ...nou niet helemaal... ...vakwerk afleverden. Nee. En dat was mij eerder... ...ook al eens opgevallen, want ja... heupprotheses dat leverde bij mij helemaal. En... Eh, ...een vriendin van mij, een heleboel vrouwen... ...hebben het los van, ik geloof... ...vrouwen meer dan mannen. Mm -hmm. Een vriendin van mij was ook al aan beide heupen voor de tweede keer geopereerd. Omdat het de eerste keer ook niet goed gedaan was. Nee, en mevrouw Nieuwenhuizen, hoe gebeurde dat bij u in het buitenland... na dat ski-ongeluk? Nou, uitstekend. Uitstekend, ik kan je anders zeggen. Meestal hebben ze in het buitenland... Uh, met ski-ongelukken... ook nog wel heel veel ervaring natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. <coughs> en die prothese maar, zit er ook nog steeds? Die buitenlandse uh, prothese? Uh, ja. Maar ik krijg er wel last van. Mm -hmm. Toch? Ja, ja. Het, hij, hij zit er al te lang. Ja, maar, twintig jaar, ja. Ik, ik vraag me eigenlijk af... of er intussen... Uh, dus aan de wens... van die professor... voldaan is... of er intussen... Uh, een keurmerk is... voor uh, protheses. Nou, want, als, kijk, mensen dat, ja, als mensen dat weten... kunnen ze ons bellen natuurlijk. 0800 ja, 1121. ja wat, Mag ik nog even iets toevoegen? Natuurlijk. Uh, kijk, een gebidsprothese... als die niet lekker zit... dan ga je weer naar zo'n tandtechnieker. En dan zeg je... doe er wat aan, want ik heb er last van. Ja. En uh, daar hoeft dan niet per se... een keurmerk voor te zijn. Maar zo'n heupprothese. Als dan een of andere orthopeet daar gewoon maar wat in, uh, nou ja, knoeit. Ja. Dan hebben we niet alleen ontzettend veel menselijk leed. Want ik kan nu zeggen, het is een ingreep hoor. Mm -hmm. Een ingreep op niet maar het revalideren. Ja. Dat is het, het kost de maatschappij, ik weet niet wat. Ja. Aan aan ziektekosten, aan uh, werkuitval en dergelijke. En uh, dan is het toch eigenlijk ABC dat er een controle moet zijn... op wat er door de orthopede uh, voor werk verricht wordt. Ja, op de kwaliteit van het werk en ja. de kwaliteit van die prothese. U heeft in ja. Nederland een tweede prothese gekregen aan de ja. andere heupen, zei u. Uh, ja, hoe, bevat, hoe bevalt die? Ja, die is prima. Die is prima. Die eerste in het buitenland in Oostenrijk was dat... die is wellicht toch uh, niet helemaal... omdat ik daar als het ware verongelukt ben. Mm -hmm. En hier die tweede in Nederland, daar kreeg ik last van. En ik had toen dat artikel van die professor gelezen... die dus pleitte voor een keurmerk... En daar heb ik me toe gemeld voor de tweede operatie. En dan is het een ander geval. Dan kom je niet met een helikopter van de berg in het nee, nee, Dan is er geen haast bij in die zin, hè? Wat zegt u? Dan is er geen haast bij in die zin. Nee, nee dan kom je rustig op een gegeven moment. Kom je, en dan nou word je behandeld. Dat is natuurlijk heel wat anders. Ja, ja. Maar uh, ik ben dit dus 81, dus ik hou het wel met een beetje pijn uit. Want nog weer opereren, dat... No no oh. Nee, ja, dat... Nee, dat, nee. Beg dat begrijp ik. Nee. U, u pleit dus met die professor voor dat keurmerk. U vraagt zich af: is dat keurmerk er al? Nou, dat kan ik u niet vertellen. Maar misschien zijn er nee. luisteraars die dat wel nee. weten. Die ja. kunnen ook mede trouwens. Casaluna ja. uit het of twitteren met hashtag Casaluna. Wat ik nog graag ja. van u wil weten, mevrouw Nieuwhuis. Ja. U heeft die twee heupprotheses. Uh, hebben die protheses uw leven uh, uh, veranderd? Prettiger nou. gemaakt? Nee, dat, dat ongeluk laat ik dan even buiten beschouwing. Want dat, ja, daar moest natuurlijk meteen ingegrepen worden. Maar die tweede prothese. Uh, uh, die, die, die, die, die kon met meer zorg geplaatst worden. Ja. En uh, daar kon u ook uw eigen moment voor kiezen. Ja. Wat, wat heeft dat voor u betekend dat, dat die heup het nou, weer deed? Uh, ja, ik moet u eerlijk zeggen. Ten eerste, je hebt niet uh, veel pijn steeds. Maar het is beperkt wel. Want het is nu vooral omdat... Al het tweede 1 zit er al, geloof ik, 20 jaar in. En de tweede uh, 15 jaar mm -hmm. of zo. Ja. Yeah. Dat is wel lang en uh, ik heb wel heel vaak toch dat ik, uh, als ik me stook, nou dan is het uh, afgrijzelijk. Maar ik moet ook zeggen, ik realiseer me dagelijks dat als die dingen er niet waren, dan was ik al uh, 15, 20 jaar geleden overleden. Want uh, met een gebroken heup kan je niks meer doen, dan nee. kun je in bed liggen tot je nou ja, zeg maar, uh, uh, overal uh, doorgelegen bent. Ja, ja, dus eigenlijk zegt u over de kwaliteit van die protheses... heb ik nog wel wat vragen, hoewel dat in uw geval eigenlijk best meevalt. Ja. Uh, maar uh, die protheses zijn voor mij letterlijk van levensbelang geweest. Ja, die zijn, en dat realiseer ik me heel vaak, waarbij ik me ook heel vaak realiseer... Dat ik, godzijdank, maar twee benen heb en geen vier voeten ben. Want dan had ik ja. kans gelopen dat ja. ik alle vier de foto had moeten laten repareren. Ja, en gelukkig hoeft u ja. het bij die twee te houden. Ja, ja precies. Mevrouw Nieuwenhuizen, mag ik ja. u bedanken voor uw reactie? Ja. ja, heel graag. En ik wens u nog Succes, een goede dag. Verder. Dank u wel, ja, dag mevrouw Nieuwenhuizen. Uh. Dag. Uitvindingen die uw leven veranderd hebben of verbeterd. Daarover kunt u bellen vannacht 0800-1121. Mail ik kan naar Casaluna uit En Twitter ik kan met hashtag Casaluna. Ook als u antwoord weet op die vraag van mevrouw Nieuwenhuizen. Overal zo'n keurmerk is voor heupenprotheses. Tijmen van den Akker, goedenacht. Goedenavond, goedenacht uh, meneer Span. Dag meneer van den Akker. Meneer van Akker, welke uitvinding heeft uw leven veranderd? Ja, ik eh, heb er twee eigenlijk. En die ene heb ik alles uitgebreid met meneer Lex Bolmeijer besproken in Casaluna. Mm -hmm. Dat is een uh, meetapparaat waar ik als blinde heel goed mee uh, kan meten en uh, kan ...daardoor in staat ben om te timmeren en zo tot op de millimeter of halve millimeter nauwkeurig. En, we zullen dat gesprek niet helemaal overdoen, maar kunt u heel kort uitleggen wat voor een apparaat dat is? Ja, het is door een vriend van mij gemaakt van aluminium staf, van ja. staven eigenlijk, met een doorsnede van 10 millimeter... En uh, dat zijn allemaal verschillende lengtes, van een meter, van 25 centimeter, van 10 centimeter, van 5 centimeter, 2 centimeter en 1 centimeter. En in het hart van die staven is een gaatje geboord en een draad getapt. En er zitten losse draadenden bij waarmee je al die staven aan elkaar kan schroeven. Dus mm -hmm. dan kun je kunt elke gewenste lengte maken. En dan heb ik nog een paar uh, schroefjes, als het ware van 1, 2, 3, 4, 5 millimeter... Dus dan kan je tot op de millimeter nauwkeurig een bepaalde lengte maken... Ja. En dan kan je dus opmeten wat je opmeten wil. De maat nemen. En dan kan je dan afzetten op een stuk hout of wat ook wat je af wil zagen. En nou, ja. dat werkt perfect. Wat een handige uitvinding inderdaad. Handige vriend heeft u. Ja, die was, is klokkenmaker. En die uh, heeft dat voor mij bedacht op mijn verzoek eigenlijk. Uh, mm -hmm. En ook gemaakt. En dat nou, heb ik al uh, denk ik 35 jaar in gebruik. Oh, geweldig. En daar markeert niks van. Nee, nee. Maar er is nu ook nog een ander apparaat dat, dat u uh, belangrijk vindt. Uh, en dat, dat uw leven uh, veranderd heeft. Ja, dat klopt. Ja, en uh, eigenlijk moet dat nog gaan gebeuren, die verandering. Oh, dat maar dat zal ik nog u gaan uitleggen. Gebeuren. Ja, Is een graag. Apparaat waar wij als blinden zelfstandig mee zouden kunnen stemmen. We kunnen oh, ja. dat gebruiken ja. in het stemlokaal. En ja, ik heb het al bedacht. Ik heb al een prototype gemaakt waarmee je het kan demonstreren. En ik heb het al besproken met de organisatie van blinden en slechtzienden die daarover gaat. En vertel eens hoe dat zou moeten werken dan dat apparaat. Nou, ik heb een soort mal gemaakt. Ja. Ter grootte van een stembiljet. En op de plaatsen. Dan, dan leg je in die mal leg je een stembiljet. Ja. En dan moet je zorgen dat dat maar op één manier kan. Dan moet je dat stembiljet eh, markeren. Of eh, een hap eruit nemen. Die dan weer correspondeert met een uitstulping in die mal. Zodat hij er maar op één manier in kan. Mm -hmm. Dan leg je daar... Bovenop dat stembiljet een raster met allemaal gaatjes erin. Op de plek waar de rode vakjes, of de vakjes zitten die je rood kunt maken. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, dan kun je gewoon, dat is op rijen eigenlijk, hè, van links naar rechts allemaal rijen van die vakjes. Die kun je aftasten. Daar kun je ook zelfs nog een klein kolommetje op maken, zodat je dat heel makkelijk af kan tasten. Op die gaatjes, dan, zal ik maar zeggen. Dan mm -hmm. maak je een, in plaats van dat het diep ligt, laat je het er iets op liggen. En dan kan je dat aftellen, zo van rij 1 en rij 2 is bijvoorbeeld lijst 1, als dat een hele lange lijst is. Mm -hmm. Nou, dan krijg je tot en met, nou ja, rij 10 of weet ik hoe lang. En dan kan je gewoon uh, zeggen van, nou, die, ook, uh, die informatie is er namelijk al op uh, CD krijgen wij die toegestuurd van hoe die lijsten in elkaar zitten, wie de lijsttrekker is... wie de andere kandidaten zijn. Dus stel u wil stemmen op kandidaat nummer 4 van lijst 16, ik zeg maar wat... Ja. Dan, dan weet u van tevoren al wie dat is... en dan weet u ook al dat u op die lijst 16 nummer 4 moet hebben. Precies, dan lezen ze gewoon in kolom 20, uh, vakje 4, daar zit die... Eh, omdat je, of, of kolom 24, net zoals het uitkomt, dat kunnen ze gewoon aflezen van die eh, bestaande stembiljetten. Ja, ja. En die mal, die neemt u dan mee naar het stembureau, moet ik me dat zo voorstellen? Dat zou kunnen. Die zouden wij gewoon aan kunnen schaffen. Of je kunt er op elk stembureau eentje neerleggen. En dat is eigenlijk nog handiger, denk ik. En dat was ook het uitgangspunt. Maar goed, eh, dat is maar net hoe je het oplost. Ja, ja, ja. Kijk, want wij hebben ook allerlei andere apparatuur die uh, aangepast is... Uh, zoals braille-machines en uh, daisy-spelers en weet ik wat allemaal... honden uh, en zo. En die schaf je zelf aan, dus, uh, dus nee, het is niet zo'n probleem. Het klinkt als een eigenlijk heel eenvoudige uh, uitvinding die u heeft gedaan... Ja. Uh, maar die er inderdaad nog niet is. En u heeft het dus met, met organisaties van blinden en slechtzienden besproken. Ja, en... ik heb zelfs in een werkgroep gezeten toen hebben we het opgestart. En dat is tien jaar geleden... En dat is toen een beetje ja, verwaterd op de een of andere manier. Mm -hmm. En uh, nou is onlangs is er een uh, lid van onze vooraanstaand lid van de verenigingen uh, van Blinden en Slechtzienden, Sander Terphuis, daar ook weer over begonnen. Die had eigenlijk weer opnieuw het wiel uitgevonden. Alleen had hij de technische verhalen er niet bij, maar wel dat er zoiets moest komen. Ja, ja, ja, en u heeft nu een, een, een, een mogelijkheid gecreëerd. Op welke manier gaat u nou proberen uh, deze stemmal, om hem zo maar te omschrijven, inderdaad te laten invoeren. Gaat u dat bijvoorbeeld al lukken voor de komende Tweede Kamerverkiezingen? Nee, meneer Span, het, het gaat mij helemaal niet meer lukken. Ik ben een beetje ingekakt mentaal, zal ik maar zeggen. En ik breng dat allemaal niet meer op, dat vergaderen en dat te doen en zo. Maar mm -hmm. die organisatie zou dat op zijn sloffen moeten kunnen. Maar die laat zich volgens mij een beetje gijzelen door de firma Nedap in Groenlo. En dat is, zo, wat voor firma is dat? Elektronische stemcomputers, stemmachines. En die willen dus eigenlijk ook dat elektronische stemmen weer promoten. Dat doen ze ook vaak met behulp van burgemeesters. Ja, maar vooralsnog stemmen we met het rode potlood. Precies, al een ja, ja, dat is waar. En het is zo'n eenvoudig apparaat. We hebben toen een demonstratie gegeven aan uh, mevrouw Ank Beijlenveld, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. Nou, die was redelijk positief. Die zette er ook een paar ambtenaren in om dit verder te ontwikkelen. En er is zelfs een techneut geweest die het eigenlijk al gemaakt heeft, een firma. Maar ja, het is toch weer verzand. En ja, ik heb dat niet kunnen voorkomen. Ik liet het toen ook afweten. Maar de organisatie had het eigenlijk overgenomen van mij. Ja. Er had een medewerker opgezet Ik denk, nou dat komt wel goed. Maar goed, het is niet gelukt. Nee, maar het is wel belangrijk dat u opnieuw eh, op deze manier ook laat weten dat, dat deze vinding eh, bestaat. Ja. En dat u bereid bent ook om, om, om die vinding eh, toe te laten passen. Natuurlijk, ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, het is pan klaar eigenlijk. Het, ja. Ding, ja, het is eh, nog enig pas en meetwerk natuurlijk. Maar het, het is, de, te, de techniek is er, de theorie is er. Eigenlijk is die al gemaakt. Tijmen van de Akker, dank u wel ja. voor uw reactie. En hopen nou. dat uw uitvinding ergens wordt opgepikt. Misschien niet voor de komende Tweede Kamerverkiezingen... Ja. maar voor de verkiezingen die daarna ongetwijfeld ook weer aankomen. Dat nou, zou mooi zijn. Dank u wel, meneer van. Meneer van de Akker, dank u wel. Prettige nacht nog. Succes. Dag. Dag. Ga wij weer luisteren naar een uh, liedje rondom dat thema tijd. En dat ging het in het liedje van Maarten van Roosendaal over de tijd die vooruitgeduwd wordt. Maar de tijd die kan natuurlijk ook een mooie belofte in zich dragen. Zoals in De Lucht zit nog vol dagen. Dat is een liedje van Gerard van Mazakers. En een paar jaar geleden verscheen er een album waarbij andere artiesten liedjes van Gerard zongen. Zoals bijvoorbeeld de Antoniaanse zangeres Isaline Kalister. Casa Luna, Helco Span. Ja, en in dit de tweede uur van Casa Luna praat ik graag met u over uitvindingen, vindingen, eh, innovaties die uw leven veranderd hebben, die uw leven verbeterd hebben. En dat naar aanleiding van het verhaal van Ben Bunt die u in het vorige uur hoorde, hij ontwikkelde voor zijn verstandelijk beperkte dochter Nienke een beeldhorloge. En zo zijn er misschien ook wel uitvindingen die, die uw leven eh, veranderd hebben. Die, die nieuwe pacemaker bijvoorbeeld, die maakt dat u veel meer eh, energie heeft eh, dan vroeger. Maar het hoeven natuurlijk niet per definitie medische uitvindingen te zijn die het leven makkelijker hebben gemaakt. Maakt. U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna en Twitter. en twitteren kan met hashtag Casaluna. Ja, we hoorden al liedjes in dit uur over de tijd die vooruitgeduwd wordt, over de tijd die een belofte in zich draagt, maar soms kan de tijd je ook gewoon vergeten. Dit is een liedje van de Belgische zangeres Mira, Mira Bertels, Voorbij de Tijd. Mira Bertels, een bijzondere Vlaamse zangeres. Af en toe uh, steekt ze heel even de grenzen over, maar meestal is ze toch vooral in Vlaanderen te beluisteren. Dit is een uh, nummer van haar meest recente cd en die heet ook kortweg Mira, voorbij de tijd. Het gaat vannacht in casa Luna om uitvindingen, om eh, innovaties die uw leven veranderd hebben, die uw leven verbeterd hebben. En u kunt nog even bellen om mee te praten met 0800-1121, eh, 0800-1121. ik kan ook nog steeds naar Casaluna en Twitter. Ik kan met hashtag Casaluna. Meneer De Ruiter, goeienacht. Ja, goede Het hangt De Ruiter in de Breda. Dag meneer ja, De Ruiter. Een apparaat waar ik bijzonder veel profijt van heb is de zogenaamde lasteninverter. Uh, de lastinverter, uh, wat is dat voor ja, apparaat? Om te, kunnen, om te kunnen lasten. Nou, we kennen misschien allemaal wel de lasttransformator. Nee, die ken ik uh, ook niet. Nou ja, dat is dus een, uh, dat ding waar steek je in een stopcontact. En dat maakt de spanning dusdanig dat je dus met een uh, uh, lastelektrode kan lasten. Dat we uh, een, of een uh, metaalverbinding maken, bij bijvoorbeeld twee stukken ijzer. Mm -hmm. uh, dat ding dat weegt uh, voor een 200 ampere capaciteit uh, een 40 kilo, die oude ja. transformator. Die lastinverter, die weegt 7,5 kilo voor dezelfde uh, uh, mogelijkheden. En heeft daarbij ook nog uh, de enorme voordelen dat hij zichzelf bijregelt. Op welke manier? Dus, nou, het is eigenlijk een, uh, ja, een soort uh, uh, elektronisch geregelde stroombom. Dat zodra er ook maar iets in uh, uh, het smeltbad van zo'n lastprocedure verandert, dan regelt hij zich elektronisch bij. Dat handig. Dus bijvoorbeeld als je last op een lang verlengsnoer... dan gaat dat bij een lasttransformator veel slechter dan bij zo'n inverter. Mm -hmm. Omdat zo'n transformator zich niet elektronisch bijregelt. Nee, dus aan de ene kant doet hij zijn werk beter... en aan de andere kant is het ook een veel lichter apparaat. Ja. Uh, zit, u, zit u in, in uh, uh, de lastbranche, om het zo maar eens te noemen, meer te raten? Nou, ik, heb, ik heb wel eens wat lastplussen op locaties uh, bij oude huizen... van de stradengelingen en brandtrappen. Je mm -hmm. zich voorstellen dat je dan uh, eens een nauw binnenhuis uh, twee, drie, vier trappen op moet om bij een achterhuis te komen, zeulend met een apparaat van 40 kilo, ja. uh, enzovoort, enzovoort. Als je de steiger op moet met 40 kilo in je hand en dan nog klimmend, dan is dat natuurlijk heel lastig. Ja. Met zo'n inverter is het een, nou, letterlijk een piece of cake. Ja, precies. En dan is het ook nog eens een apparaat dat veel beter werkt en zichzelf ook nog elektronisch bijstuurt. Dus wat dat betreft is dat echt een, een, een belangrijke uitvinding voor u. En hoe lang bestaat dat apparaat al, die inverter? In midden jaren 80 zijn ze op de markt gekomen toen bij duur. En tegenwoordig zijn ze eigenlijk vrij goedkoop. En je, ja, je hangt het ding letterlijk met een, uh, met een schouderband om je schouder heen. Het laddertje op en uh, uh, las de last en de verbinding is gemaakt kwalitatief veel beter. Minder stopfouten, minder uh, enzovoort enzovoort. Ja, ja, ja. Dus wat dat betreft is uw werk niet alleen er prettiger door geworden, maar het is ook minder uh, zwaar geworden. Ja, nou ja, je mag met 40 kilo mag je eigenlijk niet eens zitten. 25 kilo arbo, hè? Ja, ja, dat is waar. Dus eigenlijk ga je al over de Arbo-regels. Of die, die, die regels die treed je ja, al met voeten als je met dat uh, ja, grote apparaat op pad haken. gaat. Ja, precies. Zeg, Meneer de Ruiter, als u dan aan het werk gaat, hè, wat, wat voor dingen last u dan zoal? Nou, bijvoorbeeld een brandrap die gerealiseerd moest worden. Mm -hmm. En dan moet je dus twee voor twee omhoog. En ja, dan moet je dus elke keer zo'n zware apparaat een paar treden omhoog zetten. En ja, omdat het ding veel groter is, zit je dan ja, dat het moeilijk te plaatsen is. Zo'n f is een stuk kleiner. Uh, ik noem maar wat um, constructielasten ja. in het algemeen, ook in de werkplaats. Mm -hmm. uh, het uh, is ook in staat om meerdere soorten elektrodes te, te kunnen uh, hanteren. Ja. Omdat het niet op een netfrequentie werkt, maar een, een, op een hogere uh, frequentie. Het is namelijk een lasomvormer waar bijvoorbeeld ook mogelijk is om gietijzer mee te lassen, ja, ja, en... Wat uh, samen het moeilijk is, of het algemeen. En, en bent u als lasser uitsluitend in uw werk actief... of, of uh, maakt u er bijvoorbeeld ook kunstwerken mee? Ik maak er geen kunstwerken mee. Ik, uh, ja, ik ben een zzp'er geweest en uh, toen heb ik dat ding maar aangeschaft. Ik gebruik hem nou alleen nog hobbymatig en met veel veel plezier. Ja, ja want inderdaad, een, een goede uitvinding zo te horen... en een uitvinding die het werk van een las... een stuk makkelijker en een stuk lichter maakt. Meneer de Ruiter, mag ik u bedanken voor uw reactie? Graag gedaan. En een goede nacht nog. Mooie uitvinding hoor. Dank u wel. Dag. Dag. Ja, een las in vector. Ik had er nog nooit van gehoord, maar uh, meneer de Ruiter vertelt... Uh, inderdaad, dat dat een uh, uitvinding is die zijn leven... een stuk prettiger uh, ja, heeft, heeft, heeft gemaakt. We gaan eens even kijken naar weer een ander aspect van de tijd. De tijd niet als vijand, maar de tijd als, als een dwingend verschijnsel. Het dwingende ritme van de tijd. Dat ritme werd bezongen tijdens het afgelopen Eurovisie Songfestival... namens de groep Isabo uit Israël. Dit is Time. You always take the lead Daar haalde de finale er niet mee, maar ik vond het wel een heel leuk liedje. Over het dwingende ritme van de tijd. Isabo uit Israël. Een songfestivalliedje van dit jaar. Uit uh, Baku, het zongfestival in Baku 2012. Dan ga ik praten met mevrouw Brussel. Goedenacht, mevrouw Brussel. Goedenacht. Mevrouw Brussel, welke uitvinding heeft uw leven veranderd of mooier gemaakt? De TomTom. -tom. De TomTom. -tom. En wat, wat maakt het verschil als het gaat om de top-top? Ik heb helemaal geen richtinggevoel. Ja. Dus ik kwam, ik ging nooit ver weg, want ik, ik raakte altijd de, de kluts kwijt. En. Ik moest honderd keer stoppen om te vragen waar ik moest wezen. Mm -hmm. En nu rij ik er zo op af, natuurlijk. Ja, dat is inderdaad wel handig met die tomtom. Ik heb er zelf geen, moet ik eerlijk zeggen. En dus ik ben nog wel iemand die af en toe de weg moet vragen... of toch even moet stoppen om op, op de kaart te kijken. Maar u zegt, ik heb geen richtingsgevoel... dus dan ben je echt helemaal verloren... zonder zo'n automatische richting aanwijzing ja, natuurlijk, hè? Precies. En ze zeggen, het komt meer voor bij vrouwen dan voor mannen. Nou, oh, is dat zo? Ja, ja. Kijk eens. Maar, maar gaat u nu ook prettiger op reis? Uh, uh, zelfverzekerder op reis? Ja. En ook Zeker. vaker? zeker weten. En vaker, ja. Ja, om, omdat u zeker weet dat u uh, goed geleid wordt naar uw eindbestemming. Ja, klopt. En welke stem zet u dan aan? Uh, ik heb een Belgische mannenstem. Een, be een Belgische mannenstem. En waarom een Belgische mannenstem? Weet ik niet. De jongens, mijn zoons hebben dat ingevoerd voor me. Dus dat, dat vind ik prima. Ja, ja, dat... dat maakt me niet veel uit. Ja, Belgische mannen spreken warm, hè? Mm -hmm. Dus ik vind het wel leuk, ja. Ja, ja, ja. Want kunt u die tomtom -tom dan ook goed bedienen? Want nogmaals, ik heb hem niet, omdat ik altijd bang ben dat ik hem niet kan bedienen... want ik ben technisch niet zo heel handig. Heeft u daar geen moeite mee dan? Nee, het is heel makkelijk. Ja? Ja, het is heel makkelijk. Kunt u dat ja. eens uitleggen dan, hoe dat werkt? Ja, je zet hem aan en dan komen er allemaal, dan komen er allemaal plaatjes van... Uh, ik ga naar huis en dan druk je aan, dan stuurt hij je naar huis. En als je. De meeste dingen waar ik nog wel eens kom. die heb ik al ingevoerd. Die zitten er al in. Mm -hmm. En anders moet je gewoon. eerst de straat. intoetsen. en dan. het dorp of de stad waar je heen gaat. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, maar mijn richtinggevoel is zo slecht. dat als ik, ik zal maar zeggen, in een hele grote winkel rondloop. Zoals de bijenkorf, zal ik maar zeggen. En ik let niet heel goed op. dan weet ik nog ineens meer hoe ik eruit moet komen. <lacht> oh, nou, dus u heeft eigenlijk ook zo'n zo tom-tom nodig in de bijenkorf? <lacht> eigenlijk wel, in mijn horloge, hè? Zo'n horloge met een tom-tom. Ja, ja, ja, geweldig. ja, Nou, misschien moet iemand. misschien kan uh, uh, onze gast van het vorige uur dat nog gaan uit gaan vinden. Hij is ja, goed met weet. horloges, hè? Beeldhorloges. en nu een richtingaanwijzend uh, horloge. Want he, Heeft u een voorbeeld, mevrouw Brussel, van een tripje dat u ooit maakte. waarvan u zei. ja, maar toen kwam ik echt zo verkeerd uit. Nou ja, ik heb het een keer gehad in een winkel, in, in Arnhem, dat ik uit een andere uh, uitgang uh, eruit ging. Ja. En toen was ik echt helemaal de kluts kwijt, ik wist niet meer waar ik was. Nee. En voordat ik de Tom Tom had, was ik, uh, moest ik een keer naar Hilversum, een vriendin van me zou daar op me wachten. En dan zouden we naar Scheveningen gaan eten met een paar andere vrienden. Toen houdt ik de tom, tom nog niet. En ze zegt, ik sta daar en daar. Nou, ik nam een verkeerde afslag. Ik heb anderhalf uur rondgereden daar, want het was oh. avonds. Ja. En op plaats ik ga naar huis. Dat etentje heeft u gemist. Ik kom nu niet meer. <laughs> ja, precies. En dat, dat soort dingen die, die overkomen u nu dus niet meer, mevrouw nee. Brussel? Nee, nu een, niet meer. Een uitvinding die uw leven in ieder geval een stuk prettiger en uh, efficiënter heeft gemaakt, zo te horen. Precies. Mevrouw Brussel, mag ik u bedanken voor uw reactie? Graag gedaan en nog een prettige avond. Dank u wel. Dag mevrouw Brussel. Dag. Dag. Kees Oostrom, goeienacht. Ah ja, ook al. Dag Kees. Leuk om je weer te spreken, man. Ja, vind ik ook Kees. En uh, uh, jij belt omdat jij natuurlijk ook een uitvinding hebt die uh, voor jouw leven van belang is geweest. Ja. Mag ik nog iets zeggen over die tomtom? -tom? Ja, natuurlijk. Ja, dat is... Uh... Er zijn mensen die uh, moeten dan ergens in een plaatsje in Friesland zijn. Maar dat heet toevallig hetzelfde als een plaatsje in Zeeland. Ja. En dan komen ze daaruit. Dat ja. is toch verschrikkelijk? Ja, je moet natuurlijk bij, bij zo'n apparaat wel blijven nadenken. hè? Ja, want wij zijn even oud, maar wij. Is het toch enigszins Of je kijkt even op de computer van. Nou, uh, die kant gaan we op en dat gaan we doen, maar. In zo'n zo nieuwbouwwijk is het wel heel handig, zo'n tomtom, ja. Ja, dat, vind, dat lijkt me dan ook, nogmaals ik heb er geen, maar dat lijkt me dan ook wel weer handig. Als je inderdaad naar, uh, naar het groene gas 36 moet ergens, ja, dat je, dat je dat dan weet waar het ongeveer moet zijn. Wijk ja, dat waar uh, Paul van Vliet over zong, want dat is jouw uh, gebied. Ja, dat liedje ja. A2, dat, in, dat, dat je, dat je naar zo'n wijk gein, nieuwe God, gein moet. Ja precies, ja, precies, ja, precies. Ja, dat is een geweldig liedje. En dan is het handig ja. zo'n apparaat. Heb jij er een Nee, maar gehaald, ik had een uh, opa, die had een uh, pacemaker. Ja, ja. En die dacht dat hij niet meer dood kon gaan. Dat is dan ook wel weer jammer, want dan heb je een soort verbetering. Maar hij wilde eigenlijk misschien best wel dood. Ja. Dus op een avond, ja, dan zat hij daar zo mee. Nou, mijn moeder heeft ons allemaal weggestuurd. En dan gingen we dan maar een beetje in de buurt in een borst lopen. En, mm -hmm. uh, ja. Dat is ook wat. Maar hoe, hoe, hoe zat dat dan? Je opa had een pacemaker en die dacht dat hij... Ja, een oude man. En, ja. Ja. en wa Kijk, waarom een hij? Want hij wilde eigenlijk dood. Nee, hij wilde niet per se dood. Maar hij dacht dat hij gewoon nooit meer dood zou gaan. En dat dan, angstig, dan, dan hij. Misschien als je ouder wordt, dan ga je uh, hersenen ook iets minder werken. Mm -hmm. En uh, uh, hij zat daar in die stoel en hij had op dat moment het gevoel... want dat, kun je, dat kunnen wij ook hebben op onze leeftijd... van, ja... Uh, hoe moet dat dan, weet je wel? Als, dus, dus, ik, als er ooit een heinde komt, en dan gaat mijn hart gewoon maar door. Ja, daar maakte hij zich zorgen over. Ja, maar dat is wel een psychologisch probleem. Dan zou ze op die bijsluiter moeten zetten. Ja, als ze ja. bij jou een uh, pacemaker erin zetten. Ja, en, en dat verhaal over dat jullie wandelen gestuurd werden door je moeder. Hoe, hoe zat dat dan? Nou, die, uh, mijn opa was echt een soort in paniek. Van, uh, ja, als ik nou dood moet, dan... Uh, ja, dan... <lacht> dan gaat. Dat gaat zeker nooit gebeuren of zo, weet je wel. Die, die had zo echt in zijn hoofd van, nou, dat gaat niet lukken, weet je wel. Nee, dus, dus jouw moeder moest, moest jouw opa echt uh, geruststellen wat dat betreft. Ja, ja dus wij, wij met, met allerlei leuke mensen zijn we gewoon een paar uurtjes weggegaan. En uh, gezellig door de borst want Het was wel een oude man hoor, hij was wel over de tachtig misschien wel negentig En... Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment uh, wordt het dan ook een soort uh, logisch als er een einde aan het leven. En dat is ook het einde van mijn verhaal. Want uiteindelijk is hij dus gewoon op een oude leeftijd doodgegaan. Iedereen was daar, had tien kinderen. Heel erg. Uh, er was geen verdriet of zo. Het was gewoon logisch dat dat op dat moment zo ging. En dat, nee, uh, hij, is, hij, is, hij is vredig overleden. Hij is vredig overleden en het was allemaal helemaal prima, weet je wel. Ja, ja. Ah, ja dat Kan je wel eens hebben, iets in je hoofd van, nou god, uh, hoe moet dat nou, weet je wel, ja. ja en, en, en... Heeft jouw opa, eh, behalve dat hij af en toe in paniek raakt, omdat dat hij dacht van, ja, hoe moet dat nou, misschien ga ik wel nooit dood nu. Ja, dan, ja. Heeft, heeft hij wel mooie laatste jaren ook gehad? Want zo'n pacemaker die, die kan echt weer een soort energieboost geven. Hè? Ja, maar kijk, dat, dat wilde ik eigenlijk al eerder vertellen... maar de, de, soms heb, je heb ik mijn verhaal niet helemaal goed op een rijtje. Kijk, die man, dat was zo'n jonge vent... Die, moest, uh, die wilde boer worden en die ging dan voor drie, arbeiden, voor drie boeren werken. En mm -hmm. dan heel hard. Dus zijn lichaam was ook helemaal zo, helemaal op dreef. Maar dat, dat merkte je nog toen hij 80 was, weet je wel? Yeah, yeah. Dat lichaam dat pompte nog steeds uh, of hij uh, aan het grasmaaien was en aan het. Uh, met een schouw aan het varen, was en koeien aan het melken was. Van s morgens zes tot s'avonds negen of zo, weet je? Ja, dus het was altijd een enorm energieke man. En dat is hij een eigenlijk man, altijd ja. gebleven. Ja. Maar ook dankzij die dat, pacemaker. Daarom dat kon zat hij dat er nog beter doen. Ja, ja, ja, ja. En uiteindelijk is hij dan toch vredig overleden. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Ja. Kees, heb jij in je eigen leven ook een uitvinding of een, of een innovatie waarvan je zegt. nou, dat, ja, dat heeft mijn leven wel mooier gemaakt of kleurrijker gemaakt? Lelijker. Lelijker vertellen? Nee, nee, het was wel mooi, maar. Uh, ik, ik, ik heb het best in mijn leven. Ik heb een uh, CD-rec uh, bedacht. Daar ja. heb ik ook trooi voor gekregen, weet ik het allemaal niet. En dan zei dat, uiteindelijk zijn er uiteindelijk iets van 200 van verkocht. Mm -hmm. En dat heeft me dus gewoon enorm veel geld gekost. Want gekost? Dan denk je van dat worden En uh, verkocht, het, Die zijn in New York verkocht, dus er zijn overal. Maar zomaar een paar. Dus dat heeft me gewoon een ton in de gekost. Dat hele grapje, weet je. Met ook trooien en dingen. En, uh... Echt waar? En dat heb je er niet uitgehaald. Maar wat mankeerde er dan aan dat cd-rek dat het ja, dat niet was voldoende mooie... verkocht? Ik denk dat het duur was. Ik denk dat dat het probleem... Hoeveel kostte het dan? En te me. laat misschien. Want uh, op, de, op dit moment wil niemand meer een cd-rek hebben. Dit was al even geleden. Nee, bijna niemand heeft een nieuwe cd's nee, ook, hè? Nee, je he? doet dan gewoon een iPodje en zo. Ja. Maar het gekke is dat ik... Ik moest ze dan verzenden en ik moest ze naar zo'n uh, verzendhuis brengen. En dat werd dan. Uh, dat kwam ook nog allemaal heel aan, weet je, op een gegeven moment. Want uh, er zat piepschuimen in. Uh, ja. Uh, ja, ik heb er wel lol van gehad. Je hebt er wel los. Ge... Dat, geld... dat heeft mijn leven ook wel een beetje bepaald als je ineens een ton in euro's verliest. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat, dat is uh, niet handig natuurlijk. Dus aan de ene kant is het heel bevredigend dat je wat moois ontwerpt en dat je, dat je een CDR ontwerpt waarvan je zegt, nou, dat ziet er mooi ja. uit en dat, dat vinden mensen dan ook. Alleen, ja. je hebt er niet voldoende geld mee verdiend. Sterker nog, je hebt er geld aan verloren. Ja, ontzettend veel geld op verloren. Terwijl ik dacht natuurlijk dat ik misschien uh, op dat moment wel uh, iets in hand had... ...dat ja. ik heel veel geld zou verdienen. Ja, dus wat dat betreft ben jij niet... Ik heb het bezig <lacht> gedaan. <lacht> ja precies, dus wat dat betreft ben jij niet de meest ideale uitvinder begrijp ik? Het was niet een uitvinder nee, nee, die rijk ik ben, wordt van zijn ja, uitvinding. ik heb heel veel dingen bedacht. En, uh, maar het ermee bezig zijn uh, eigenlijk, eigenlijk ook, is, er, is het gewoon ontzettend leuk. Ja, want ben je op dit moment ook iets aan het maken of iets aan nee, het, aan het ontwikkelen? Nee, ik ben er helemaal... Ik heb zoveel dingen gedaan. Uh, tegeltjes bijvoorbeeld met beton. Tegeltjes en dat met, met beton, zeg je de Dat de naam dan? voor je deur kon leggen met verschillende letters. daar sloeg ook niet aan. En oh. hebben we hebben gewoon van alles geprobeerd, weet je wel. Maar hoe komt het dan dat het uh, niet aanslaat wat jij maakt, Kees? Ja, maar ik heb andere dingen die wel aanslaan. Ik maak bouwplaten. Dat, dat werkt geweldig. Mm -hmm. Dat zeggen ze ook wel, oh, sorry dat ik even moet hoesten. Maar dat nee, ze, zeggen ze ook wel eens dat uh, één op de tien dingen, die slaat gewoon aan. En dat geldt voor jou ook? Ja, maar ik bedoel, met hoeveel mensen leven op deze aarde? En dan moet, je, moet er gewoon iets zijn. <laughs> moet er gewoon een keer iets zijn. Ja, jij. Ja, nou, het, is, het is gewoon hartstikke ingewikkeld. Ja. En je weet het niet van tevoren. Ik bedoel, hetzelfde geldt dat iedereen dat... dat CD-rec, wat nu voor de zeg maar de viewers gewoon geweldig gevonden. Ja. Maar ik moet erbij zeggen, Halko. Uh, Ikea heeft het wel gejat. Oh, oké. En die, ik verkocht het voor 200, maar hun kon het in zo'n lage lonenland produceren. Dat is nu zo'n vitrinekast, maar zo noemen ze het ook. Ja. En eerst stond het als vitrinekast en later als cd-rek in de catalogus jaren later. Ja, hebt het gewoon van mij gehad. Ik ben daar ook geweest in uh, Zweden. Ja, maar, maar Kees, even een vraagje. Je had toch ook troeder op aangevraagd? Dan kunnen ze dat toch niet zo jatten? Ja, maar, jaten, maar ze, he? hebben, ze hadden een van de varianten en dat was een hoge, hoge, hoge kast. En die zie je overal met zo'n zo beukenlijst. En, uh, en dan ken je, ken je in plaats, kun je in plaats van op cd hoogte kun je die glazen plankjes... Dat kun je ook op een andere oog te doen. Ik kan er ook. Uh, ja, ze hangen veel in apotheken en zo. Ja. Voor mij is ja. hij de Bixby. Oh, de Bixby. En en, maar je... ik, ik heb natuurlijk ook nooit de moed gehad om tegen Ikea een uh, rechtszaak te beginnen. Nee, nee. Maar nee. ik heb wel gewoon ook trooi op, op al die. Ook op, op, op, op dat model. Ja, en ja. ik heb hun dat model gestuurd. En heb je een reactie gekregen van de firma? Ja. Want ik stuurde dan gelijk ook heel veel modellen. En toen uh, IKEA is verdeeld in allerlei uh, kleine secties. Dus ik heb gewoon een uh, mevrouw in dat hele grote bedrijf. Die gaat overal uh, cd die aan de muur hangen. Of al uh, kastjes aan de muur hangen. Ja. En die zei, nou, het is, je hebt gewoon veel te veel gestuurd. En... Uh, dan beperken we ons gewoon veel te veel. Ik heb die brief gewoon neergelegd, weet je wel? Ja, ja. Dat en, dat het... Maar hey. dat neem ik dan toch wel een soort sportief op. Dan denk ik, mm -hmm. ja, dat ga ik gewoon nooit winnen. Want als ik dan bij sprekken, tegen hun zou gaan procederen... nou, dan wordt het gewoon een enorme puinhoop hier. Dan, ja. dan, dan... Uh, ja, dan uh, kun je me straks in Hilversum op de straat uh, vinden. Ja, en dat willen we niet, Kees. Maar ik kan er nog steeds om lachen, hoor. Ja, je, wat, je... Dat vind ik veel werk het leven nou, een, man. een olifant en een muis, weet je wel. Ja, je bent zo te horen, geen uh, gefrustreerd ontwerper. Ik wil nog Heel één ding niet, van Kees. je weten, Kees, ten slotte. Het is bijna twee uur. Maar wat is nou van al je ontwerpen uh, het ontwerp waarvan je zegt... Ja, daar ben ik nog steeds het meest trots op. En alleen daarom al uh, ben ik blij dat ik het bedacht heb. Nou, ik heb wel eens... Een Bouw ontworpen, of een station wat er eigenlijk, eigenlijk weg was in Leek. En dat staat er nu weer, maar dat is een soort Efteling gebouwtje, goh, maar heel mooi. Een, mm -hmm. een station in Leek wat er niet meer was, dat was verbrand. En ik heb er gewoon weer van gemaakt, wat mensen zouden willen zien. Maar ik maak ook heel veel bouwplaten van papier. En dat zijn autootjes, politieauto's, ambulances en uh, dat soort dingen. Maar ook hele moeilijke, uh, moderne gebouwen en zo. Maar ook een oude kerk in Weert en zo. Ja, die, die, dat heb ik je, wel, trots op. die heb je dan uh, verbouwd, die kerk? Nee, als, uh, nee, of nee, als bouwplaat? Nee, nee, die station heb ik gebouwd, ja? maar die ja? andere dingen zijn in papier. Oké, okay, oké. Dus die okay, worden okay. duizenden keren gedrukt en die uh, kunnen ze uitdelen. Wij spreken voordat er een Rabobank gebouwd wordt, kunnen ze al zo'n ding uitdelen. Ja, ja, een soort model in papier en dat is dan door jou uh, ontworpen. Ja, bouwplaat.nl, uh, ook. Ja, reclame <laughs> mag niet, Kees. Nee, mag dat niet. Nee, dat ah, mag niet. achter wel, zeker. Maar het, ik, ik vroeg eerlijk en eerlijk, ik vroeg naar nou waar je trots op was. En dat zijn de bouwplaten die, die je maakt: bouwplaat.nl, daar ben ik trots op, ja. Kees, dankjewel. Maar ik wel. van alles. En, uh, het is hard werken. Je ja. verdient niet heel veel, dus daarom durf ik het ook wel te noemen. Het is, het is bijna idealistisch. Maar, ja, maar je, je bent nog steeds, uh, zo te horen, uh, enthousiast over je werk. En dat is natuurlijk ook enorm ja, belangrijk. Ja, hartstikke mooi, ja. Kees, ik ga je bedanken, het is bijna twee uur. Nou, dankjewel wel, bedankt, voor het bellen uh, en tot een andere keer weer oké. Okay, Kees je dankjewel. Hai. En dat is een tweet die binnenkwam van uh, Nightwolkje. En uh, deze uh, twitteraar zegt... De PC en de huidige... Tablets en telefoons hebben grote invloed. Dankzij deze middelen zijn veel zaken bereikbaar geworden voor mij. Ja, en daarbij werd het inderdaad bijna twee uur. Fijn dat u weer bij ons was vandaag. Dank voor het luisteren, voor het meepraten, voor het mailen en twitteren. Straks Max hier op Radio 1 met nachtzuster Astrid de Jong. En Casa Luna is er morgen weer. Vanaf middernacht praat Henshut Oosterhof. Nu de campagne voor de komende Tweede Kamerverkiezingen... langzaam op gang komt met parlementair historicus Peter van der Heijden. Heel graag tot morgen dus. En voor nu nog een goede nacht.